De in de Randstad staan onder meer op de A1. Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Goormeer en Blalikum drie kilometer. En richting Amsterdam bij Bunschoten twee. En verderop drie kilometer bij Muiderslot. A2 Den Bosch naar Utrecht. Bij Vianen drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. En op de A4 in de richting Den Haag. Tussen Roelvaansveen en Leidsendam. Tien kilometer door een spoedreparatie. Bij Leidsendam is de rechterreis ook dicht. Op de A9 richting Amstelveen staat drie kilometer bij Kroopend Raasdorp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 Wat een fijn liedje zegt. Diane Bromfield en voel In. En daarvoor de je uh, Michael Jackson. En I Can't Help It stond op het album After One. I Can't Help It is geschreven door Stevie Wonder. Lekker hoor. I Can't Help It. Het derde uur bij Zondag in Kenmerland. Goedemiddag. Het is... Uh...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 Plaatjes aanvragen kan natuurlijk ook. 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Zometeen, John Mayer stopt de train. Komt eraan nu eerst. Terug in de tijd. Lekker disco. The Temptation. En dit is.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 Volg je eigen passie. passie. Het is zo moeilijk om als televisieman een plaats te veroveren in het theater. A life, a concert, Sta je hier in het Carré van Parijs voor 1800 mensen. 1800 mensen. Like you know Nadat je al zes keer in Carré gestaan hebt en in België, in België be was unaniem een belachen groot succes.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 On the mother tree, I said to myself, "We all lost touch." Your favorite fruit is chocolate-covered cherry, seedless watermelon. Oh, melting from the ground is good enough. Body rise.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 Hij heeft een nieuwe album uitgebracht, genaamd Sweeter. Maar dit is er nog een uit de oude doos van Gavin the Crawl. En die heet Chariot. De NS Plus zak. Wat uh, in treinen die uh, nog geen wc's hebben, de Sprint is wel genaamd. Er komen, uh, komen nu plastic zakken waarin je je behoefte kunt doen...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 Nou ja, ik denk dat het wel een goed idee is. Zou je, je het gebruiken? Of ik het zou gebruiken? Ja. Nou, misschien met meisje, maar ik niet. je <laughs> meisje? Is dat zo? Maar ja, oh ja. de plastic is volgens mij speciaal voor mannen, hè? Is dat zo? Nou ja, een vrouw kan je het ook wel gebruiken, denk ik. Oké. Okay. <laughs> ja, oké. Okay. En uh, wat vindt u er vanaf van, dat het gewoon zo op straat gegooid kan worden? De, de zak zelf, nou ja, die moet in de faunusschatting. Ja, maar hij is toch open? Ja. Hij zit er plas in en komt het in een vuilniszak. is dat niet heel fris? Ja, die mag wel in de zwarte bak hoor. Ja, wel. Ja, van mij wel. Oké, okay. dankjewel. <laughs> Doeg. Doeg. Nou, nog maar een doen. Vond je dit zo bijzonder? Ik vond het wel vallig Oké, okay, nog eentje. Nog, nog. eentje. Okay. Weer in met het broek. Het door u gekozen nummer is niet in gebruik. Mevrouw, we zitten in de plassen. Ja, mevrouw, we in, ja, in de plassen. nog, ja, door. nog, nog eentje maar doen? Ik ben wel benieuwd naar de mening van de mensen. Voor mij ben ik nou iemand uit dezelfde straat. Het de nummer is bijna hetzelfde. Ik ben benieuwd. Zo, familie. Leuk muziekje. Ja.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 Een plaszak, het is een beetje uh, belachelijk. Je vindt het belachelijk, waarom? Ik, ik weet niet, het, het lijkt me gewoon niks. doet hey, ik... het is niet fris. Mm, oh. Want je hebt wel de privacy, want je mag je terugtrekken in de lege cabine van de machinist. <laughs> Serieus. Ja, dus nou. dat, dat is geen probleem. Dan heb je mooi die zak, die kan je, die kan je dicht doen en gewoon weggooien. Geen probleem. Wauw. Wauw, ja hé. Hey. Spijzend. <laughs> Nee, uh, ik uh, nou, sowieso zit sowieso nooit in die treinen, dus... Uh... Oh. <laughs> Gaat meestal op de fiets naar, uh, naar Amsterdam? Ehm, uh, nou, ik zit meestal in uh, die nieuwe, met uh, wifi. Oké, oh te gek. Tegenwoordig helemaal modern. Heel modern. Nou meneer, dankjewel! Alsjeblieft. Hoi! Volgende! Mag je maar doen? Even een nieuwe nummertje zoeken. Ik had er helaas maar drie opgeschreven. Oh, oh, En welke oh, oh. plaats gaan we nou zoeken? Noem eens de plaats. Doe maar eentje uit Zandvoort gewoon. Zandvoort. Uh, meneer of mevrouw? Maakt niet uit. Zijn we er niet? Ik zou jij het gebruiken? Ik uh, weet het niet. Ik, ik, ik, ik, weet het kan... het, ik weet het ook niet. Ik vind het wel wat, zeg maar. Ik vind het wel, what, weet niet. Maar wat ik zoiets wil doen? De Als je nou heel mo nodig moet, zou ik wel gaan. Zullen we maar de tweede doen? Ja, joh, geen probleem. Op de Bel-Dijkstraat. Als je daar woont, let op. Misschien word je gebeld. <laughs> That's not so da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 Ik zou het echt niet weten Oké okay. ik heb er nooit last van Oké, okay. nou bedankt Tot je die... En geniet okay. nog even van het weer Dag hoor Dag Tot ziens Volgende, De uh, laatste Ja, even een leuke achternaam hè? Leuke achternaam, johman joh Wat een beetje, oh wacht, die misschien Van der Beek <lacht> Pascal, zul jij hem gebruiken? Ik ben niet graag gebruikt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 Nou, dat is benieuwd maar hebben We hebben nu de twee verschillende meningen Drie, eigenlijk Laan van Vlaanderen Hallo? Oh. <laughs> na, na, na, na, na, na, na. Ape skiën? Waarschijnlijk uh, niet thuis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 Take the speed thing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 Ja, die had een lekker middag, uh, had hij vandaag, die heeft een hoop te doen gehad. En uh, ja, die was gewoon onpenseerbaar. En uh, ja, dat zijn wel eens momenten als sportman, dat heb je. Dan, uh, dan kan je doen wat je wil en dan heb je alles. En ik heb hem net gefeliciteerd met, uh, met zijn spel, want dat hoort er wel bij, vind ik. Als je ziet, in de eerste helft, flink aantal kansen. Ook nog een aantal keren, ja, van de lijn afgehaald, wil Nou ja, niet alleen in de eerste helft, maar ook in de tweede helft. Ja, Tjerk, dan, dan kan je uh, niemand uh, gaan kijken, alleen naar jezelf en... Uh,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 ja, die jongens, die hebben zoveel ervaring met heel veel routine. een paar aantal spelers van 5, 36 jaar die klappen van de zweep kennen. En het is een ongeschreven wet in het voetbal. Als je ze zelf niet maakt, krijg je een keer om je oren Nou, dat gebeuren vandaag. Dankjewel. Ja, dat was het natuurlijk deze week. Ja, hier natuurlijk vanaf Bloemendaal de wedstrijd tegen Heerlefond. 0-1 verliest, maar een goede wedstrijd van Bloemendaal. En nogmaals, de keeper van Helegond, Dat was de waarde uit Link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 Nee, 12 oktober de filmclub ja. Simon oh, van Kolm, ja. De film uh, Tamara Drewe. Circus Zandvoort is dat De aanvang is om half uh, 8 14 oktober de pubquiz Het vindt plaats in uh, Café Koper De aanvang is om uh, 9 uur Volgende week zondag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 Volgende week zijn we er weer met de lijfverslag van um, de, de, de, de races, hè? Ja, de races. Uh, voetbal is volgende week weer. Voetbal ook onder andere. En de Eredivisie is weer bezig volgende dus, week. Dus zeker dus, ja. luisteren en tot volgende week. Hele fijne werkweek. Doe rustig aan. En, en uh, uh, tel maar vast af te dagen dat je ons <laughs> weer hoort. <laughs> Weinig we met een heerlijke rockplaats. Dit is de Foo Fighters en Learn to Fly. one